Dit is Renate Evers met het nos Journaal. Vraag praktijkexamen voor hun rijbewijs doen als ze nog 17 zijn. Als ze slagen, mogen ze zelfstandig de weg op, maar tot hun 18e wel onder begeleiding van een coach. Tot nu toe konden jongeren pas op hun 18e afrijden. Het experiment is bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten. Volgens onderzoekers scheelt het jaarlijks 16 doden. als jongeren in het eerste jaar in de auto worden begeleid door een ervaren bestuurder. In een aantal andere Europese landen is al een vorm van begeleidrijden ingevoerd. Anders dan in andere landen krijgen auto's met een jonge chauffeur in Nederland geen speciaal herkenningsplaatje. Een vrouw uit Ede is opgepakt omdat ze 200.000 euro zou hebben verduisterd. Ze was voorzitter van een stichting die in Arnhem een kinderhospice wilde opzetten. De vrouw heeft toegegeven dat ze geld dat bedoeld was voor het tehuis naar haar eigen rekening heeft overgeboekt. Ook heeft ze bankafschriften vervalst. Wat er met het geld is gebeurd is onduidelijk. Het is nog steeds spoorloos. In verband met de zaak werd in september al een man uit Ede opgepakt en ook hij wordt verdacht van verduistering. De NAVO-missie in Libië is officieel afgelopen. Daarmee is ook een einde gekomen aan het vliegverbod dat het bondgenootschap zeven maanden lang heeft afgedwongen. De NAVO heeft een verzoek van Libië om nog een paar weken te blijven afgewezen. Wel bood secretaris-generaal Rasmussen zijn hulp aan bij veiligheidszaken en de overgang naar democratie. In de afgelopen zeven maanden heeft de NAVO 9600 aanvallen tegen troepen van kolonel Gaddafi uitgevoerd, waarbij zo'n duizend tanks en andere legervoertuigen zijn vernietigd. Abdul-Rahim Al-Kyp is benoemd tot premier van Libië. Zijn ambtstermijn loopt tot de parlementsverkiezingen die binnen acht maanden moeten worden gehouden. Weer vanochtend eerst geregeld zon, maar vanuit het westen raakt het bewolkt en in de middag kan er wat regen vallen en het wordt zo'n 15 graden. Dit was het Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht. Thank I'm Waar je over praat, vertel me hoe je stille staat Zacht, maar zedig, lig ik hier vannacht Ik wacht onbevredigd, ze heeft me in haar macht De onrust maakt me bang. En waar je over praat Vertel me Hoe is er staat. Want ik hou één blik op de gericht En één blik op het avondlicht Niets geeft mij het teken Niets geeft mij de kracht Niets geeft mij het zijn Dat ik al lang verwacht Geen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 Zes punt negen, Zie Christina Marie.